Dan de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft in Liverpool een man van 53 aangehouden... nadat een auto was ingereden op een mensenmassa. Het gebeurde iets na 7 uur onze tijd. De politie zegt er expliciet bij dat het gaat om een witte Britse man... uit de omgeving van Liverpool. Hij zou de bestuurder van de auto zijn. Op beeld is te zien dat de auto verschillende mensen raakt. In het centrum van Liverpool zijn veel politieagenten en hulpverleners aanwezig... Hoeveel mensen gewond zijn geraakt en of er doden zijn gevallen is nog niet bekend. In de stad waren honderdduizenden voetbalsupporters op de been vanwege de huldiging van Liverpool. De Duitse bondskanselier Merz heeft op de Duitse tv gezegd dat het land geen beperkingen meer heeft voor lange afstandswapens voor Oekraïne. Dat land kan zich daarom nu ook verdedigen met aanvallen op militaire posities in Rusland. Vorig jaar heeft Duitsland al akkoord gegeven op het gebruik van Duitse wapens op Russisch grondgebied. De coalitiepartners van de PVV lijken niet onder de indruk... van het asiel 10 puntenplan dat partijleider Wilders vanmiddag presenteerde. Wilders wil onder meer een volledige asielstop. Ook wil hij dat het leger de grens gaat bewaken. Als de regering niet in actie komt de komende weken... dreigt Wilders met de PVV uit het kabinet te stappen. Scholierenorganisatie LAX roept op om de centrale eindexamens... niet voor de helft, maar voor een kwart te laten meewegen... De organisatie vindt het niet meer van deze tijd dat één toetsmoment zo bepalend is. De examens zouden zorgen voor enorm veel stress... omdat één slechte dag in examentijd enorme gevolgen kan hebben. Het ministerie van Onderwijs zegt in een reactie dat leerlingen door de schoolexamens... die al voor de centrale toetsen zijn, niet worden afgerekend op één slechte dag. Het weer. Vannacht valt er zo nu en dan de regen. Het koelt af naar een graad of elf. Morgen begint regenachtig, maar in de middag is het tijdelijk droger... en laat de zon zich af en toe zien tot maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 I can't stand to fly. I'm not that nice. Men want men to ride with clouds. I'm